Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil dat je baas je meer gaat betalen... Alles is de afgelopen maanden een stuk duurder geworden. Zo betaal je meer voor een vol boodschappenmandje, energie en een volle tank. Steeds meer mensen komen daardoor in de problemen en kunnen hun rekeningen niet meer betalen, zegt de minister. We zullen het allemaal merken. We worden gewoon een beetje armer met z'n allen. Het heeft te maken met alles wat er in de wereld speelt. Daar moet iedereen mee om leren gaan. Maar er zijn natuurlijk mensen die het daar echt heel erg moeilijk mee hebben. Dus daar moeten we naar kijken. We moeten ook op de langere termijn zorgen dat Nederland gezond is. en Dat we goede, goed, goede werkgelegenheid hebben, dat mensen aan de slag kunnen. Dat is eigenlijk een hele belangrijke knop, hè. Mensen aan de slag ja, dan helpt het als werkgevers de lonen wat verhogen, vindt het kabinet. De vrouw die betrokken was bij het fietsongeluk van oud-minister Sander Dekker moet voor de rechter komen. Twee maanden geleden raakte Dekker zwaar gewond nadat hij van zijn racefiets viel. Volgens ooggetuigen sloeg hij over de kop toen de vrouw hem bij zijn arm pakte. De Russische oppositieleider Navalny zit in een isoleercel in het strafkamp waarin hij gevangen zit. Navalny is de belangrijkste tegenstander van president Poetin. Hij zou daar een vakbond hebben opgericht voor medegevangenen. Maar de officiële reden dat hij nu in zijn eentje in een cel zit is dat hij het bovenste knoopje van zijn gevangenispak niet dicht had. En in Ooststelling Werf in Friesland knallen ze de eikenprocessierupsen uit de boom met een peenbalgeweer. Althans, zo lijkt het. Er zit alleen geen verf in die kogels, zegt deze boomtechnisch adviseur. Het is zo dat we hier in dit gebied met een, een paintballgeweer pheromonen aanbrengen. Wat eigenlijk een soort van lokstof is die vrouwtjes uitzenden. En daarmee proberen we zowel mannetjes als vrouwtjes van de eikenprocessie vlinder te verwarren. Zodat in dit gebied minder eitjes afgezet worden. Nou, als je haartjes van eikenprocessierupsen op je krijgt kun je last krijgen van brandende uitslag en jeuk. De gemeenten proberen van alles om die rupsen te bestrijden. Het weer regelmatig zon, 25 graden langs de kust en 30 in het oosten Avond, vooral in het zuiden kans op wat onweer. En morgen op meer plekken regen en onweer. Kan soms even flink plensen. Maximaal dan tussen de 24 en 27 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel twee rijstroken afgesloten op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knopend velzen liggen namelijk meerdere voorwerpen op de weg. Hou rekening met 3 kilometer file en een kleine 10 minuten aan vertraging.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geloof op zaterdag. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Is Hebben Zin nou in Zfm. We nu Zfm luncht. Ja, welkom terug lieve luisteraars. Uh, Twee uur, uh, even een paar minuutjes over één op deze dinsdag 16 augustus. Uh, Jan uh, aan deze kant met de muziek en de techniek. En uh, onwaarschijnlijk, uh, Lucie aan de andere kant, mijn zuidkick die hier zo meteen nog wat leuke nieuwtjes voor u gaat uh, bij elkaar sproggelen. Toch, Luz? Ja, zeker wel. En een weerberichtje ook misschien nog? Ja, dat gaan we eventjes, maar ik wil een goed weerberichtje. Rico is met vakantie, hè? Ja, nou we gaan het, uh, anders verzinnen we gewoon wel wat. Ja, toch? Ja, het is gewoon hartstikke man. <lacht> Oké, okay, nou we gaan even kijken. We gaan beginnen met, uh, even terug naar de jaren 60 wat ik vandaag gezegd heb. We gaan uh, een lekkere oude muziek draaien en beginnen met deze. Even de kimono aan, want hier is de sukiyaki. Ach. Kamoto was dat... dat uh, Zukiyaki, een leuke, leuke, titel eigenlijk. Ja, het doet me ergens aan denken. Ja, waaraan? Ik weet, weet niet, een een of gerecht. Ja, ja. Sousi's, is het Sousi's? Ja, lekker lichtje in ieder geval uit de jaren zestig ook. Even, ja. Waar we vanmiddag van... Ik ga erover nadenken, ik weet niet waar ik het... Uh... Denk goed. Jij zei trouwens wel dat die ooit op de gezet is door Anneke Groen. Dus, ja, he? Surabaya heette of zoiets. Nee, nee, dus is, nee is wij is anders. Nee, nee, nee. Maar ik ga, we ik ga hem opzoeken, ga hem opzoeken. Gaan we opzoeken, natuurlijk. Tuu. Natuurlijk gaan we het doen. Ik ben van de opzoekers. Ja. Uh, nou, we hebben natuurlijk. Uh, ja, deze hebben we ook nog. Zo veel lachen, natuurlijk. Ja. Ja. En, uh, gewoon een beetje gelachen deze worden, radio. Hallo? Hallo? Ja, hallo, meneer. U praatte met de Alishara, met Aronim. Ik heb uh, een uh, grant, uh, heb ik gezien, uh, advertentie. Ja? Die van. Uh, uh, gla Glazengalers. Waar ben je? Glazengalers en. en Glazengalers? Ja? En barpersoneel. Sorry? En barpersoneel. En barpersoneel? Ja. En ik moet, ik vraag naar geri Ja? Ik ben geri uh, Hoe heet je? Wat zegt u? Hoe heet je? Ali. Ali? Ali Osseram. Ali Osseram. Ja. Hoe oud ben je? Ik, ach, 28. 28? Ja. Zo. Is mooi hè Ja, is mooi mooie leeftijd. Ja, ik denk ook. Maar ik wil, hoezo hoe is dat, vraagt u? Ja, want we, we, we weten hoe oud je bent, natuurlijk, hè? Oh, want? Want we zijn toch heel laat open. Oh, zo, ja, nou, ik mag van vrouw wel zo laat blijven. Je denk ik? mag van vrouw wel laat ja. blijven? Ja, ik denk, dit is niet probleem. Het is niet probleem? Nee, hoe laat is laat? Hoe laat is laat? Of ja, tot nu, of half zes. Oh, dit is een mooie tijd. Is een mooie tijd? Ja, tuurlijk, is echt een mooie tijd. Wat voor ervaring heb je dan? Met glazen halen? Ja? Uh, nou, thuis, ik haal ook altijd een glazen uit de kast. Thuis als... haal je ook de glazen? Ja, echt waar. Is een probleem. Ik ga gewoon naar die kastje lopen, pak die ka en dan drink ik die. die, die, die drink in de in de Je loopt glas. naar het kastje en dan pak je de glazen. Ja, echt waar. Is niet een probleem hoor. Maar, maar uh, hoezo? Ik begrijp niet. Is het niet zo moeilijk toch? Glas pakken. Nee, het is niet zo moeilijk, maar weet je, het is, als we glazen halen voor 28 jaar, dan ben je wel een beetje afgem in het principe van het glazen halen. Dat heb je wat ik? Een paar personeel hebben we nu genoeg. Ja, maar ik kan wel gewoon lopen met glazen hoor. Ja, dat geloof ik wel. Ik, ik, uh, mijn lichaam goed. Jouw lichaam goed? Ja. Is niet zwart toch glazen? Nee, is niet zwaar glazen. En ik, ik nooit uh, glas kapot laten vallen ofzo, dus. Ja, wat, wat is je telefoonnummer? Wat, die, die telefoonnummer voor mij? Ja. Is die belangrijk? Ja, tuurlijk is dat belangrijk, anders kan je nooit terugbellen. Maar, uh, maar hoeft toch niet, want ik wou alleen maar vragen. Ja, want omdat we meer mensen hebben. Ah, echt waar? Ja, tuurlijk. Ach, dit kan niet. Wie? Dat is een wereldbaan. Nee, dat kan niet. Ja, tuurlijk wel. Nee, maar grapje. Nee, ik maak echt geen grapje. Want, nee, ik, maar, luister, hè, ik ben echt beste glazenhaler van. Ja, luister, dat verhaaltje wat jij me daarover hebt hangen, dat heb ik al honderdduizend keer gehoord. Dus ik wil gewoon even je nummer hebben. Ja? En dan gaan we je gewoon zelf even terugbellen of het wat is. Oh. Nee. Goed? Ja, nou, nou, dan laat maar zitten. Dan laat maar zitten. Ja, want ja, ik wil. Weet... Heb je geen telefoon dan? Nee, ik heb maar niet... Waar bel je nu mee dan? Ja, ik, vanaf werk. Je bent op het werk? Ja. Oh, en... je gaat toch wel stiekem op het werk bellen nu? Ja, precies. Oh. Kijk, die mensen moeten niet weten, hè? dan Dus ze een... kunnen je niet bellen? Nee, is het probleem, echt. Oh, oh, oh. Ja, is echt een probleem. Ja, dan wordt het heel erg moeilijk voor je, Ali. Ja, ah, ik vind echt, echt, ja hoe moet ik zeggen, in Hollands kloten, echt waar? In Holland kloten? Ja, ik vind, nee, ik zeg in Hollands, ik moet, als ik zeg op zijn Hollands, die is kloten, echt. Echt waar, ik wil graag die werk doen. Ja, dat snap ik wel, maar ja. dan wordt het heel erg moeilijk voor als je geen telefoon hebt en uh, je bij een beetje te output laten halen. Echt waar? Ja? We zoeken gewoon een heel, heel jong mannetje dat heel hard kan lopen. Oh ja? Ik, ja. Wil, ik wil met u een wedstrijdje rennen. Met mij een wedstrijdje? Ja. Rennen. Ja, echt waar. Ik wil wel kijken wie je snel is. Ik denk echt waar... Ja, maar je moet niet met mijn een wedstrijdje gaan, dan gaat het niet om. Met glazen. Echt waar. Met glazen. Ja. Nee, ik denk dat we, dat we, dat we niks voor elkaar kunnen doen. Helaas. Nou, ik vind het echt heel jammer. Hé, hey, maar eh, ik ga dan veel succes wensen met verder zoeken. Ja, jij ook veel succes. Ja, oké. Okay, met dank. glazen halen en zo. Ja. <laughs> ja? oké, okay, Bedankt hoor. Oké, okay, tot ziens. Oké, okay, dag meneer. Tot ziens.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 En dat begon toen ik je ogen voelde. Kijken naar mijn mond. Zou dit iets buitenaard zijn? Kom ik hier nog bovenop? Ik heb zin in jou en je sterrenstof. Laten we gaan, er is nog vandaag. Ik heb mijn koffer al lang gepakt, bij schoenen en een zwembroek van alles wat Kom en vertel me alles van, je intergalactische vakantieplan Gaan we me duurzaam met het treintje, ga me niet langer aan het lijntje Verpijntje, wacht op je seintje, ik heb altijd tijd om te verdwijnen Met jou hey, Ik al jaren van een tripje naar de maan Dat was ontstaan toen ik je zag en bij het horen van mijn naam Zou dit iets magistraal zijn, mag ik jou iets zeggen? Sorry. Gaat het weer dus? Oké, okay. ja, Je hebt uh, het weerbericht? Ik heb, nou, een soort van weerbericht. Oké. Okay. We hebben natuurlijk een hele warme periode achter de rug, een soort van hittegolf. Ja. En um, heel veel zon en nauwelijks regen. En augustus is dus, uh, tot dusver een topmaand voor strandliefhebbers en liefhebbers voor een zonnig en zeer warm weer. Maar nu de hittegolf op veel plaatsen op zijn eind loopt, vraag je jezelf misschien af. Hoe warm uh, wordt het slot van augustus? En hoe zit het met weer in september? En in deze update van de maandverwachting... kijken we wat het weer van de rest van de zomer uh, brengt. En misschien is het uh, bij uh, jullie ook in huis wel flink opgewarmd... na alle hitte die we hebben gehad. Dan hebben we, dan hebben we goed nieuws, want tijdelijk wordt het minder warm. De ramen kunnen dus weer lekker open... en misschien waait er zelfs een fris regengeurtje naar binnen. Pardon. Uh, is namelijk ook kans op een enkele bui. Ja. Totaal pakken, pakken deze buien verder uit met veel onweer. Ja. En veel regen. Ik ga zo verder. Dat gaat zo verder. Nou, oké okay, dan dus. Want ik ga dus een uh, klein buikje <lacht> even uit moeten hoesten. Eh? Nou weet je wat, dus we gaan het even onderbreken met een uh, muziekje. Goed? Ja. Nou. Ja, ik was even bang dat ik alleen dit uur vol moest maken. Maar, uh, <laughs> nou, dus het gaat ik, uh, weer. Uh, hey. ja, Oké. Okay. <coughs> mm. We kunnen weer verder met het weer. Want, ja. uh, wat ik zo nou, gaan we weer. We gaan weer met het weer. Uh, misschien was het bij jou ook in huis wel flink opgewarmd, uh, Jan, van, uh, van ja. de week. Ja. Uh, dan, hebben we, dan is er goed nieuws, want uh, tijdelijk wordt het minder warm. De ramen uh, kunnen dus weer lekker open. En misschien waait er zelfs een fris regengeurtje naar binnen. Heel er is namelijk ook kans op enkele buien. Lokaal pakken deze buien fel uit met onweer en veel regen in korte tijd. En voor de droogte zet dat uh, weinig soda aan de dijk. De uitgedroogde bodem kan plantregen namelijk niet zo snel opnemen. En daarnaast veroorzaken de buien grote regionale verschillen. Op de ene plek komt de regen met bakken uit de lucht... terwijl daarbij een kilometer verderop totaal droog blijft. Regionaal kan de droogte er wel wat door verlicht worden. Maar voor een einde aan deze extreme droogte is echt een lange natte periode nodig. Is dat een voorteken voor een verregend slot van augustus? Nee, dat zeker niet. Al snel lijkt, uh, lijken we opnieuw met rustig weer te maken te krijgen. En dat betekent wederom dat het meestal droog blijft en de zon volop schijnt. Daarbij kan de temperatuur weer oplopen naar zomerse waarden van 25 graden of meer. En als de wind uit het zuiden waait, wordt het misschien zelfs weer een paar keer regionaal tropisch warm. Kortom, best afwisselend weer in de laatste weken van augustus. En de zomer is zeker niet voorbij. Luus, behoud hou je het dan? Ja, want ik, ik hou mezelf er ook aan. Ik vind dit wel goed. Oké. Okay. Cuando se marea dolores, cuando se quemada amores, cuando se inma su vela, cuando se anima la cuando se inma leadores, cuando se queman olores, cuando se, amore, cuando se su vela, cuando se anima la sobore. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba esta guitarra, ellos siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Vaila no yo quiero, Cuando se hinmala de dolores, cuando se quema el cuando se hinmala su vela, cuando se hinmala cuando se hinmala dolores, cuando se quema la cuando se hinmala su vela, cuando se hinmala dolores. Vaila baila baila baila, baila baila baila bailame. esta rumba taitana. Siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Se dolore, cuando se in el su vela, se dolores, cuando se inmarea cuando se se inmala su vela, cuando se, se mala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila me. Esta rumba ta gitana, esto siempre cantaré pero, no siempre cantare, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta gitana,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 Nou, ze dan is zo'n is, dan weet ik het ook niet meer. Hè? Nou, ik ook niet. Nou, we gaan uh, een beetje gelachen om Ali. We hebben nog een stukje van Ali. Ah, gezellig. Altijd. Fruvent.nl ja. Internetradio. Internetradio. Ben benieuwd. Eerst hypnotiseren, ja, oh ja. We ja, ja, ja. Ja. Nou, zou ik binnen nog buiten komen of Hallo, zit... mevrouw. Ja, hallo, mevrouw ik praatte met Dali Shara, met Arnhem. Ja, hallo. Hallo, ik heb uh, gezien Grant. Van... Oh, sorry, ik sta u niet. Ik heb gezien een grand advertentie Ja. van uh, hypnose of massagetherapie. Dat klopt, ja. Van de binnenste buiten. Klopt, ja. Spreekt u mee? Uh, hoe gaat u in het werk? Uh, nou, de... Ik weet niet precies wat gaat u... u, wat u uh... Nou, gaat u bijvoorbeeld eerst, eerst hypnose, en dan massage of andersom? Nee, nee, nee. Het zijn op zich twee aparte therapievormen. Mensen kunnen of bij me komen omdat ze behoefte hebben aan massage. Omdat ze lichamelijke of. Uh, ja, lichamelijke klachten hebben of behoefte hebben aan een ontspanningsmassage. Ja. Uh, aan, aan de andere kant heb ik ook een, een praktijk in hypnotherapie. Dus voor mensen die. Uh, behoefte hebben aan een stukje psychische begeleiding. omdat ze gewoon met iets zitten. Ja, ja. Uh, uh, wat, kunnen, wat, daarmee, uh, wat, kunnen daarvoor dus behandeld worden? En waarom moet ik dan aan denken van ergens mee zitten? Uh, kan van alles wezen? Ja, ik ik weet niet. Uh, ik neem aan dat u zelf een specifieke vraag heeft. Nou, ik vroeg mij af, hè, wat? Uh, van die vraag is niet voor niks. Van wat komt eerst die massage of die hypnose? Maar die is los van elkaar, want ik kan me voorstellen, eerst u brengt hem uit onder hypnose en dan is zegt van, u wordt nu gemasseerd. U bent, uh, toch wel... Nee, dat is absoluut niet uh, de manier uh, waarop ik werk. Het kan wel zo zijn dat iemand bijvoorbeeld binnenkomt uh, of bij mij komt voor een massage. En uh, yeah. dat blijkt dat er gewoon uh, ja, heel veel uh, verdriet bijvoorbeeld zit, ja, verdriet, waar, ja. wat door de massage eruit komt en yeah. uh, er, er, er ook de behoefte bestaat om daar gewoon ook op een andere manier mee te werken, dus meer psychotherapeutisch. Yeah. Ja, is... Het kan ook zijn dat iemand voor psychotherapie komt yeah. en op een bepaald moment... Uh, het wenselijk kan zijn uh, ja, ja, ja. In, de behandel, in het behandeltraject om bijvoorbeeld een keer massage ja. of lichaamswerk te doen. Ja, maar u zegt uh, van uh, kijk als men, mensen ergens mee zitten, ja. dan uh, kan bij komen. Hè? Kijk, ik heb iets, ik kan niet mee zitten. Sorry, ik kan? Ik, kan, ik heb namelijk iets, ik kan niet, niet zo goed mee zitten. U kunt niet goed zitten? Nee, ik, uh, ja, ik durf ben niet, zeggen, ik aan bijen. aanbeien. Aan ja. Kunt u ook uh, massage maken? wat sorry wat zegt u ja dan hoe gaat u doen kan kan ik me komen met die bij u want ja die is ook die binnenste die komt echt naar buiten hè uh, maar bent u daarvoor ook in behandeling bij een arts uh, nee die kan u helpen nee dus... Ja, maar het is ook niet iets wat ik met massage kan verhelpen. Nee, oh, die kan niet. Nee. Dus je kunt niet zeg maar ma massage maken dat die aanbijen gaan weg. Nee, absoluut niet. En je uh, kunt ook niet die aanbijen hypnotiseren, zeg maar. Of nee, nee, nee. Die gaat niet. Nee. Ja, want die binnenste komt echt naar buiten, hè? Ja, ja. Begrijp het Het is wel heel erg grappig gevonden, maar. Uh, nee, dat is niet mogelijk met de therapie zoals ik dat geef. Dat ja. is gewoon, denk ik, gewoon via een huisarts, via ja, ja. de reguliere kanalen ja. uh, te verhelpen. Ja, ik heb gewoon echt aanbijen, maar ik kan gewoon niet meer zitten. Nee, nou ja, goed. Ja. Ik, ik zou niet weten hoe ik u daarmee van dienst zou kunnen zijn. Oh, bij... ik vind het echt jammer. Ja. Ja, als u mij nou onder hypnose brengt, hè, ja. en u zegt tegen mij u heeft niet aan bijen, bijvoorbeeld, dan, dan misschien die is weg. Nou, ik denk niet dat, dat daarmee uw probleem is verholpen. Oh, nou, ik nee. dan ik ga naar de uh, dokter. Oké. Okay. Ik ga praten met die man. Oké, okay, dag. Oké, okay, tot ziens, als dag mevrouw. Kijk ook op www.puntruc.nl dit weer. Ja, toch. Hey. Oh, oh, oh, oh. Luus, jij hebt... Uh, ja, er komt uh, een nog een uh, heel leuk strandfestival. Er uh, ligt er uh, in het verschiet. En dat zou plaatsvinden op 25 uh, augustus... bij uh, Paal 69. Strandtent, Strandpavillon Paal 69. Het carnavalfestival plaats. Een weekendlang entertainment, magie, lekker eten en drinken... aan het mooiste stukje van het Zandvoortse Strand. Al dus de organisatie. Okay. <coughs> Voor de gelegenheid zal het Paal 69... Okay. worden omgetoverd tot kranttheater... waar een zeer gevarieerd programma wordt gebracht. Carnavalet wordt georganiseerd door Steven, Steven Soeters van paal 69... en dorpsgenoot Arnold-Jan Scheer... Soeters steekt regelmatig zijn nek uit met culturele evenementen... bij zijn uh, strandpaviljoenpaal 69 op South Beach, oftewel het naaktstrand. Uh, Arnold-Jan Schier maakt uh, in het verleden furoren als illusionist Celsius... met het reizende theaterfestival Parade. Daarnaast is hij bekend als hondsbrutale reporter, documentairemaker... en van het televisieprogramma Showroom en Paradijsvogels. Inmiddels heeft hij ook Ray Waastorp van het naast eh, Paviljoen 69 gelegen, Mani Beats zich bij de organisatie aangesloten. Soeters en Scheer beschouwen deze eerste editie van de Carnavalet als een try-out... en zijn vastbesloten om het evenement uit te bouwen naar een jaarlijks terugkerend spektakel met amusement en magie voor jong en oud... Een greep uit de ex en namen die inmiddels hun medewerking hebben toegezegd. Waar zegt ze La Gitana en Chica? Professor Mordechai Marduk en de wonderbaarlijke Alice Hakim. De beroemdste Algerijnse clown, bekend van Sesamstraat, wie kent hem niet... Berlusc danstheater van de Dutch Dolly Follies. De vuurspuwers Celsius. Seksuele voorlichting door de wereldberoemde tweelingzusters Louise en Martine Fokkens. Beter bekend als De Oude oh. Horen. Absurdistisch muziektheater van Strotsky's. En elke dag een onvergeeflijke zonsondergang. En muzikale omlijsting met live muziek van de kraaien. Onder leiding. Onderhandelingen met uh, meerdere artiesten zijn nog gaande. Uh, binnenkort verschijnt het gedetailleerde programmaoverzicht van Carnavalé in de Zandvoortse Courant. Carnavalé zaterdag 27 en zondag. 28 augustus bij Paal 69, South Beach, strand. Nou, het belooft heel haal. wat te worden. Gezellig, Ik leuk. bedoel, het is gevarieerd. Ja. Ik krijg een seksuele voorlichting van de ja, ja, zeker. ik horen. Ja. Ik zou zeggen, ik ga kijken. Nou, dankjewel dus voor deze informatie. Ja. Ik hoop dat de luisteraars wat aan hebben. Maar ja, het zal, toch? Wat, wat zeg je? Sorry, ik verstoel je even. het De luisteraars wat aan hebben, wat aan hebben. Tuurlijk wel. Dude I can't see me now. Everybody's. Een hele kleine Eva. was dat met de locomotion? Lekker nummer trouwens. En we gaan weer naar een andere dame overstappen. Dat is dan weer Madonna. Ook met een oudje. Met deze: La Isla Bonita. Dus. Ja, wie kent er niet? Onze belschone Madonna en uh, La Isla Bonita. Uh, we hebben binnenkort eigenlijk uh, heel, veel, heel veel kort. hebben uh, twee circuits op zand We hebben namelijk ook het Louis Davids circuit circuit. Komt erbij, zie ik hier net staan. dus uh, Ja, klaar voor de start. Altijd eens op een circuit willen rijden. In, uh, in de aanloop naar de Formule 1 race. Race op ons eigen circuit. Dat is de, bij het Louis Davids Oh. Uh, de kinderen zijn welkom met stepjes en skillers. Ah, dat is toch wel leuk bedacht. En de volwassenen met rollator, scootmobiel of de elektrische rolstoel. Nou, nou maar dat ben je niet door een barsters natuurlijk. Dat kan leuk ja, worden. Dat, dat, dat wordt groter. De, de deelname is nog gratis Oh, <coughs> uh, Wat wil je nog meer? En dat uh, festijn gaat dan plaatsvinden op woensdag 31 augustus. Van half drie tot vier in het Louis D'Averscheree, in het centrum van Zandvoort. De deelnemers kunnen zich aanmelden via Linda Ouderdijk, dus L.Ouderdijk... Het uh, plus.zamvoort.nl of 0633803279. Ik herhaal 0633803279. Nou, dat moet toch wel een heel gezellig wordt om een beetje naar te gaan kijken, naar, hè? die reisende in Dat man. wordt echt uh, super gezellig. wanneer was dat, dat ook weer, vertelde je? Dat is op woensdag 31 augustus van half drie tot vier uur. Nou, wordt leuk? Moet leuk worden. kan niet anders. Olivia, ik wil niet dat je me vergeet. Oh Olivia, zijn jij en ik dan niet te zijn? Ik kom van Mars en jij van Venus. Hey, en liever met jou dan in mijn eentje. Oh Olivia, je trekt me aan als een magneet. Nu loop ik door de stad en ben ik kwijt wat ik nooit eerder gehad. Er is een wolk die me volgt en het dondert Was ik niet real met je, dan ik hou het onder Elke seconde, kijk hoe je me gek maakt, echt waar Kan mezelf bijna voor mijn bek slaan. slecht gaan Nog een stok om alles te verdoven Ja, ook al weet ik hoe de nacht zal gaan verlopen, Toch blijf ik hopen Maar ja, misschien ben ik de optimist die een kans verdient Of fantaseer ik, het raak je niet Maar toch laat ik je niet lang Oh,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 Anton met Olivia, de naam die je een beetje doet denken aan de vorige week ontvallen. Olivia Nieuws-John, dat zullen je ook missen, want was het, ook een uh, goede zijn. Ja. Hè? ja, toch? Ja, echt. Ja. De, de, de, de, ja, het is gewoon echt heel triest wat er. Uh, ja, nou ja, goed. Ze is ook een leeftijd. Oh, nou ja, goed. Ja. Ik, ze krijgt de staatsbegrafenis. Dat, uh... Oh, dat is toch wel geweldig, hè? Ja, ja dat verdient ze ook wel. Zeker. Uh, nou, we gaan weer terug naar de jaren 60. Lekker een sprongetje maken. Wat waren wij toen nog jong en nou. uh, onbedorven, verloos, toen het uitgebracht was? Nou, echt. In uh... de jaren zestig, de Hunters, de Russian Spy En I. Uh, jij gaat de keuken in, zie ik, want je hebt een receptje. Ja, ik heb een hele lekker, want zijn, wij zijn zandvoeters, tenminste inwoners van wordt. En dan hou je uiteraard van garnalen. En ik heb dan ook een lekker uh, garnalenrecept je hebt ervoor nodig, niet per se 200 gram, je mag er ook meer doen, uh, garnalen uiteraard. 3 eetlepels, eetlepels ketjap maris, 2 eetlepels honing, 2 eetlepels olie, geen olijfolie, 1 theelepel, 1 theelepel uienpoeder, 1 theelepel knoflookpoeder, 1 theelepel zout, 1 theelepel paprikapoeder en een half theelepel witte peper. Stop de ketjapanes, honing, olie, uienpoeder, knoflookpoeder, zout, paprikapoeder en witte peper in een bakje en roer alles goed door elkaar. Voeg de garnalen toe en zorg dat elke garnaal bedekt is met de marinade. Dek het bakje af en zet het een uur in de koelkast. Bak de garnalen goudbruin in een koekenpan of wokpan of barbecue en serveer, je, serveer ze. Je kunt ze ook uh, aan een uh, stokje... zoals een satéstok stok re reiken. En op de theefal of op die grill... op de visstand zetten. Uh, iets minder zout kan ook. Maar in ieder geval... Uh, je kan je ook... Uh, deze meer is ook geschikt... voor meer dan 200 gram garnalen. Dus dat zeg ik maar. In ieder geval... Eet smakelijk. Dankjewel eens dus voor dit uh, heerlijke uh, culinaire. Uh, en wil je dat nog even teruglezen? Denk je van dat je denkt van, nou, het is me toch iets snel gegaan? Dan kan je het terugvinden op uh, smulweb.nl garnalen in ketchup honing marinade. Dankjewel dus. Oké. Okay. Alsjeblieft. Zoals uh, Michael met When, Ook alweer een oudje. Vorige week is overleden dat uh, een beetje geschrikkelijk. Judith Durham, hè, dat heb je gehoord, de zangeres van de Seekers. En die keer nog. Ja, ja. Dus, ja, <coughs> vorige week ook overleden. En uh, die hebben wel hele mooie muziek. Een, een goede groep was dat. Een Australische groep was dat. De, de Seekers Ze hebben heel veel hits gehad. En uh, een van die grote hits was deze. Ja. Say goodbye. falling. De cannabis ja. over de seekers, ook uit de jaren 60. Grote hit geweest. En uh, nou, hebben we hebben 3,5 minuten dus, nog. Uh... Ja, ze, ik zat uh, even te kijken, maar ze is 79 geworden, toch? Ja, een hele leeftijd. 70. Goeie zangeres. trouwens. En, uh... Ze worden een beetje geassocieerd, tenminste de, de Shepherds vanuit Nederland hebben. Ja, die hebben ook nog gehad, want die kwamen uit, uit Muiden waren die. Hè? Die waren uit Muiden. Ja, maar die zo, speelden, hebben deze muziek ook, ook uh, vertaald ja. in Nederland. Ik je nog herinneren de namen van die Shepherds. Helen Sjaap, Helen, Nico, Nico en. Nog één. En... Dat was de jongste, dat was een lammetje. Dat was een lommetje. Ja, dat was een lammetje. dat. Ja, dat klopt. We hebben nu een uitnodiging van Kees uh, in de Sunshine Band. We gaan even naar het eiland komen. En dat doen we dan uh, als laatste. Oh, welk oh, eiland? Waar gaan we, naartoe? Waar gaan we naartoe? Ja, Daar naar toe? naar. het komt om een eiland zitten. weet oh. ik niet. Uh, weet niet welk eiland. Ah. Ja, we hebben het uh, verloren schaap ook gevonden. Dat was Jan. <laughs> Daar kwamen we er niet op. Dat was het dat verloren is zo schaap. Naam. Zo moeilijk. Zo moeilijke naam. Hoor je ook zo weinig? Verloren schaap. Maar goed, die verluisteren. Ja, zitten ja. erop weer op voor deze dinsdag uh, 16 augustus. De uh, afgelopen twee uur dan hebben we met alle plezier weer voor u uh, lunchroom uh, ten gehoren gebracht. Moest niet doen dat met veel plezier. We hopen dat de muziekkeuze ook uw keuze was. En wat deze dag betreft, uh, maak ik nog even gezellig. Het is nog uh, wel lekker weer. Eigenlijk. Het blijft lekker weer, de helemaal. hele uh, Wat ons betreft, uh, tot de volgende week. En uh, je bent ons slogan. Blijf gezond en let op elkaar. Goeiedag. Tot volgende week.